12 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. De Europese regeringsleiders onderhandelen komende dag weer verder... over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Voorzitter Michel wil de nacht gebruiken... om een nieuw onderhandelingsvoorstel in elkaar te zetten. bevestigen bronnen binnen de EU. En dat voorstel wordt dan komende dag door de Europese leiders besproken. Volgens de Oostenrijkse premier Koerts... gaan de gesprekken de goede kant op. Maar de Italiaanse premier Conte laat weten... dat de onderhandelingen zijn vastgelopen. De regeringsleiders overleggen al sinds vrijdag over het herstelfonds. Ze kunnen het maar moeilijk eens worden. Zo wil Nederland zeggenschap over de besteding van het geld. Maar dat ligt gevoelig. De afgelopen 24 uur is opnieuw wereldwijd een record aantal mensen besmet met het coronavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. De afgelopen etmaal kwamen er bijna 260.000 nieuwe geregistreerde gevallen bij. Eergisteren meldde de WHO ook al een record aantal nieuwe besmettingen. De meeste nieuwe besmettingen waren in de Verenigde Staten, in India en in Zuid-Afrika. Ook kwamen er 7.360 coronadoden bij. En dat waren er sinds 10 mei niet meer zoveel. ...op één dag, meldt de WHO. In Amsterdam is een deel van de wallen afgesloten vanwege de drukte. Via Twitter riep de gemeente mensen op om niet meer naar het gebied te komen. Het hele weekend geldt er s'avonds eenrichtingsverkeer. Verkeersregelaars en host wijzen bezoekers op de looprichting. Hier op de dag werd ook al tijdelijk eenrichtingsverkeer... ...in de Kalverstraat ingevoerd. De veiligheidsregio amsterdam amsteland ...hoopt met de maatregelen nieuwe coronabesmettingen tegen te gaan. Nederland en Suriname willen weer ambassadeurs uitwisselen. Dat hebben minister Blok en zijn Surinaamse collega tegen elkaar gezegd in een eerste kennismakingsgesprek. Sinds 2017 is er geen Nederlandse ambassadeur in Suriname. De regering van Boutersen besloot toen dat de ambassadeur niet meer welkom was. De net aangetreden president Santokki wil de banden met Nederland herstellen. Het weer, vannacht blijft het droog en het koelt af naar een graad of 12. Overdag in het binnenland zon en een graad of 25. In het westen is er meer bewolking en daar kan ook wat regen vallen. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zon, zee. Zandvoort. En zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.